We gaan steeds meer praktisch dat doen. Kijk, ik doe niet zoveel misschien praktische kabbala met jullie, maar dan iedereen moet zelf werken aan zichzelf. Misschien tekort schiet ik in, dat, in de praktische dingen. Maar eerst meer materiaal hebben, eerst basis hebben, eigenlijk. En dan kunnen we veel leren, meer leren verbanden te leggen. Geestelijke verbanden, dat is. Dat is de, eigenlijk de punt waarop alles staat of valt. Leren verbanden te leggen, dus niet feiten, niet losse feiten, maar de verbanden. Beter een klein beetje, maar dan de, die verbanden je leren. Als je iets niet begrijpt, maar de verbanden moet je leren, dan begreep je dat niet misschien in detail, maar in grote lijnen moet je leren verbanden te leggen. Dat is bijzonder. En het bijzondere, de, een van de belangrijkste is, dat niets verdwijnt in het geestelijk. Dus zelfs wanneer, zoals het hier in de pauze was, Henk stelde een vraag van, oké, okay, maar toch, uh, in de grote toestand, Abu Yim verkregen toch wel Chogma, oké, okay, niet voor zichzelf, maar toch wel Chogma. Dat betekent dat zij verkregen, gewoon ogenblikkelijk, ja, alleen terwijl zij die Chogma moesten door, doorgeven aan Yirsoet, dat zij verkregen vijf kilim. Ja of niet? Zij hadden alleen maar twee kilim, want de malgoed stond, mal mal stond onder de Chogma. En nu krijgen ze, oké, okay, ogenblikkelijk like vijf kilien, dan hebben ze alle vijf lichten. Dan betekent dat de, de, de bovenste twee lichten, Nefesh en Ruach, die dalen naar beneden. En in de hogere komen de gardes, Keter, Chokma, uh, of Yichida, Gaya en Neshama, die dan gaan naar boven, duidelijk naar boven, en Nefesh en Ruach, die zakken naar beneden. Ja, dat is op die manier... Nou, dan heeft toch de... Maar toch... Gochma. Dus gaat de hoger licht naar beneden. Ja, nou... En precies hetzelfde geldt het ook hier. Abouhima... Daarom zei ook Zoger aan ons... Vertelde aan ons in... A, we hebben dat ook geleerd. Dat men, dan men weet niet of die... Het is niet kenbaar... Of the malchut, the malchut in the gadlut blaved staan under the chochma of the di dalt near de place van de p. It is niet kenbaar, but taken niet kenbaar, but that it selfs natuurlijk that it welkom wel near de p, maar that is niet kenbaar omdat abo vijma op zichzelf kan om die ook hebben alleen maar gesadien. En, wat, maar, hoe kunnen ze, kunnen ze dan Gogma door laten komen? Dan, als het ware de uiterlijke kant, hebben ze dan ander andere iets als toegevoeging, toegevoegde, eigenlijk een toevoeging aan die abu speciaal voor de jirsut passen zich aan en geven dat die Gogma door aan die is hier aan de hier. is, Maar dat is dan alleen als het ware... De grens wordt opengegooid... Open alleen eventjes om dan... die gogma laten doorkomen, maar niet... Zij zelf... Uh, maken geen gebruik daarvan. We we gaan verder... Uh, dus hij zei dat... Uh, op die, nog in de, de linkerkolom, onderaan de regel 34, hij zei dat. Dus die, de nekoda rust op die Abouima Dus, wat betekent dat? Die Nikoda staat, de punt, de goed, maar de Malgoed staat onder de gogma En zorgt ervoor dat aboima blijven, uh, de Law Italia blijven, uh, niet onthuld. Wat betekent dat? De Machashavat Dat betekent dat de, dat de gedachte kan zij niet bevatten, die abouhima. En gedachte, dat is dan gogma, eigenlijk. Dus de gogma goch, kan niet kunnen zijn. Zij kunnen geen gogma zelf uh, aanmaken, die abouhima op zichzelf. Daarom hebben we ook geleerd dat abouhima als een man wordt uh, ja, man en man omhoog komt, wat doet de abouima? Geven ze geen, zelf gogma, ze hebben geen gogma. Wat doen ze? Ze steken op naar de arigantien, naar, de, naar het hoofd van de arigantien. Hoor je dat, Marco? Ze steken op naar de hoofd van de arigantien en ze geven dan de gogma door. Naar beneden. De volgende pagina. We say, Ani Hawaii, and that is the passage of Tzadi Gimel, and that is what in the Torah staat, uh, uh, after that, after that verse, We et Shablotaiti Shmeru, and my Shabbaten, zullen uh, jullie waken over my Shabbaten? Ani Hashem, ik ben Hashem. This als het ware waarschuwing, but dan betekent Ani Hashem, Ani Hawaii. Ani, that is the Malchut, so as you tell, tell The, the Malchut, the stad, the under the, in the hoofd. And the Hawaii, that is then the, the Abawiyama of the Hawaii. We're going Vehem nechshavim a little bit alken a little bit of Aboima. 3 Dehaeno. Umigdashi tira u. She etsemane fir le kado le kado. Kamo aboima ki hem echad Punt. Egvadi seftons. We hula and alles is ein. Dus it is ein. So ani, ik, and Hawaii is ein. Dus het is, het is hetzelfde. Ani is malchut en Hawaii is abou En dat is hetzelfde. Dus het komt op hetzelfde neer. Hetzelfde. wei gaat, en dat is wat hij zegt. En alles is één. Dat betekent dat het hetzelfde komt op hetzelfde neer. Shehemne-Hashavimle gaat. Dat zij worden geacht als één. Dus de punt van de, die staat in de malgoed, want waarom is het zo, worden ze geacht als één? Een. een lagere, die komt naar een hogere, die wordt als een hogere, duidelijk, als toevoeging bij de hogere, zoals de hogere op zichzelf was. Altijd opletten, dat niets verdwijnt in het geestelijke. Dat dit een toegevoegde toestand. In elke ontvangst van het licht, elke man dat omhoog gebracht worden, daarop komt een madde, al ook alweer een, een toegevoegde toestand, steeds toegevoegde toestand. En, en natuurlijk vraag je af oké, okay, en daarna wat gaat het gebeuren dan met wat er, wat er eerst geweest was. Wat er gaat gebeuren? Wat was een gadloot? En was was een kogma aangetrokken. in de, de kogma aangetrokken. En nu opeens weer gadloot. Wat gaat nu gebeuren met die... Wat is gebeurd met die gadloot van gisteren? Gisteren had ik zo'n gadloot gehad. Geweldig gadloot heb ik gehad. Ja, like. En er gisteren nog drie keer gadloot heb ik gehad. gehad. Ja, en soms vijf keer, ja, ik kan het al vijf keer, oh, erg goed. Dus, dus veel, nou, wat gebeurt er nou met, die, met die, al die, al die, al die gadloeten? Ten aanzien van in het bijzondere aspect, in het algemene aspect. Want zowel bijzondere als het algemene, die gaan gepaard. So, ik zal even afmaken deze regel. En zal ik het misschien daarover hebben. Want het is misschien leuk om dat over een paar minuten te ja. zeggen. Ki al ken. Tweede regel twee Nikra, gamma, nikuda, abu, shem, abu, Want zo, so, daarom heet ook de nikuda. Dus die malgoed, de malgoed. Deze malgoed, de malgoed. Heet ook in de naam abu, Drie. De Haïno dat wil zeggen. En daarom staat het in het Torah ook. En van mijn heiligheid. En daar staat gebruikt het woord kodesh. Dat is altijd aboehima. Kodesh. Heiligheid. En van mijn heiligheid zult ge, uh, Zullen jullie... Vrezen. We ze etze manikudani vgenet dat de Nekudah zelf, de Malgoed de Malchud, wordt geacht als Kadosh. Daarom wordt het gezegd, om um ik Kadashi, van mijn heiligheid, zult hij vrezen. Dus dat is de Malchud. Die in de Abouhima staat, Malchud, de Malchud. En daarom, de Torah noemt haar ook Kodesh. Want die Malchud staat waar in de Kodesh, in de Abouhima. Als een lagere komt naar een hogere, dan wordt die als hogere. hogere heet Kodesh, heilig. Dan een lagere komt daarboven een hogere woordcodes. Ieder begrijpt het? Dus een mens, hoe, hoe kan een mens dan helig worden? Hoe kan iets, zo'n uh, stuk vlees, met een beetje botjes en dat, een beetje vlees, hoe kan dat zoiets helig worden? Iets, iets wat zo'n, zo'n akelig, zoiets wat, wat weet niet... Over vijf minuutjes wat hij gaat denken, wat is allemaal van boven komt, allerlei ventures, et cetera. Wie is de baas over zichzelf? Wie kan heilig zijn? Joge. Alleen die steeds man opbrengt, ja, en die zichzelf steeds uh, tot het Heilige richt. Dat betekent die, die haalt uit het Heilige, die zichzelf dus. Laat transformeren door het heilige heilige. Dat is de Bina. Dus die naleeft. De partnerschap. Het principe van de partnerschap. Tussen Malchut en de Bina. Dat is de partnerschap. Tussen Malchut en de Bina. Steeds dat in de gaten houden. Niets anders is dat. In de in hele schepping. Als dat. Malchut is dien. En wij zijn absolute dien. De mens is alleen maar dien. Als je denkt dat de mens goed is, dan zit je nog in de in de wereld van wishful thinking. Oké, okay? wij doen niet aan religie. Onthoud het er goed. Wij leren Kabbalah. Wij leren de hoogmaten met. De, de leer van het waarheid. van de waarheid. En niet de wishful thinking. Onthoud het erg goed. De mens is dien. 100% dien. Hoe kunnen wij dan? De mens komt van de mal goed. Mal goed is dien. Hoe kan de mens, mens iets anders zijn? Alleen door ons zelfs te laten transformeren. Alleen door te kiezen in elke toestand dat mijn chassadim over, overhand nemen op mijn woord. Ik wil Goro, ik wil, maar ik moet chassadim in elke toestand overhand geven, aan doen, aan. En doet er niet toe of ik van aard ben dat ik meer ghesset in mijzelf heb. Ik bedoel, van de kant van de Sfera chassad of van de Gwera, wat ik ook ben. Altijd meer chassadim dan Goro. En dat vereist discipline, geestelijke discipline en daarmee bouwen wij op onze geestelijke wilskracht. Uh, ik heb ik iets, wil ik oh, daar ga ik nog een keer. Ja, dat is wat hij zei Dat de malchut de zelf, de nekuda zelf, wordt geacht als kodisch. De malchut die steekt op die staat in de aboïma, die wordt geacht als kodisch, ook de mens, let op, de mens op zijn eigen plaats is is, ik heb geen woord daarvoor, maar wanneer de mens de intentie heeft, de kawana heeft, de houding heeft om zichzelf van binnen te verbinden met, het ho met de hogere, en dan hoef je niet kijken omhoog, je moet alleen jouw massage. Verdunnen steeds, tot, naar, tot de binnensteeds, verdunnen jouw massage. Als, toe, als toevoeging, onthoud het er goed. Niets ontbreekt dan van jou. Al jouw wensen die je had, zal je net zo hebben. Al jouw wensenpakket blijft precies hetzelfde. Je gaat het niet, niet verdunnen, maar weer hetzelfde. Niets verdwijnt in het geestelijke. Onthoud het er goed. Dus niet, niet angstig zijn, dat er iets zal minder, door het leren, dat iets minder van jou zal zijn, dat jij zelf zo een engeltje gaan worden, begrijp Niets van je engeltje. Jij blijft het hele pakket van je wensen hebben. Deel, tot je laatste snik blijf, blijf je dat houden. dat is zo niet anders. Het is niet dat het nirwana wordt. Maar jij steeds, steeds meer wilskracht zal hebben om te willen en kunnen overwinnen. Het kwaad overwinnen. En dat is wat, wat maar als toevoeging. Steeds als toevoeging. En dat is wat hij zegt. Kmo Abou Dus die, dat die nekuda. Die wordt net zoals Abou kodes. Ki hem gaat Want zij zijn één. En kijk nou wat, wij de, wat ons uh, gebracht had tot de kwestie van wat gebeurt er dan met die wat ik heb gisteren gedaan, of erg gisteren gedaan, of drie jaar geleden gedaan, als ik de Kabbalah doe. Toen heb ik getloot, een keertje gehaald op dat niveau, op dit niveau heb ik gehaald. Ik heb iets overwonnen, et cetera. En nu goed opletten alles wat jij overwint op het, op, de ge op het geestelijke niveau, blijft altijd voortbestaan want niets verdwijnt in het geestelijke oké, okay? alleen men kan niet altijd Godloot hebben, waarom? Men, het is altijd zo dat men als wanneer men Godloot verkrijgt dan heeft men, oké, okay, maar we hebben alle lichten hebben wij wat gebeurt er dan? Dan de oormakief, het omringend licht, die weet de waarheid. Omringend licht, weet de ware toestand van jou. Iedereen begrijpt het? Dus die oormakief, dat nog jouw eigen aura die jij moet binnenkrijgen. Die kan je niet voor gek houden. Ja? Die, kan je, die wil graag dat jij de hele aura ontvangt. En niet voor drie kwart. En niet je zegt, ik ben al erg. Verklaar mij snel heilig, want ik ben nieuw heilig. Ik weet niet wat morgen gaat gebeuren. Weet je? Dus nieuw, snel ver verklaar mij heilig, want niemand weet, geen heilige weet, dat je morgen nog, nog blijft heilig. Heilig. Want hoe weet je, waarom dat weet je niet, niet? Kom een nieuwe Omdat komen weer volgende dag, komt weer nieuwe iets tevoorschijn. Hoe heiliger word je, hoe, heilig, hoe heiliger betekent hoe meer je dien, naar boven brengt, naar de binnen, hoe meer heb jij kracht, en des te meer laat men jou zien, wat jij nog niet hebt. Eigenlijk. maar het is niet, het is niet, moet je goed opletten, het is bijzonder belangrijk, om dat te weten, hoe dat werkt. Oké, okay, dan is het, en zeg je, oké, okay, dan heb ik gedaan, kadloot, toen, kadloot, en toen, en toen, en toen. En dat is allemaal wordt verzameld als het ware, Verdwijnt nooit meer. In jouw eigen pakket, ten behoeve van jouw eigen pakket, en ten behoeve ook van wat je gedaan hebt. Wordt het ook uitgesmeerd over de hele 6000 jaar van alle correcties die ooit gedaan werden, gezamenlijk. Alles, eh, alles bestaat uit het algemene en het algemene in het bijzonder. Alleen zodra jij Godlood maakt, dan zeg je nou: ik zou daar in de Godlood al mijn leven willen blijven. In de Godlood. Ik zou dat non-stop willen, deze Godlood hebben. non-stop. Ik zou er niet uit willen komen. Ik zou alleen maar daar blijven willen zitten en geen. Net als Abu alleen maar. zivug non-stop. Waarom kan kunnen wij dat niet doen? Of niet? Ja, dat is zo. Iedereen zou dat, dat, dat willen doen. Hoe kan dat? Waarom kunnen we dat niet? Omdat daar zit nog die oormakief... die jij nog niet hebt naar binnen gebracht. Dus niet volledig... volledig licht... niet volledig jouw kilim zijn... niet volledig gecorrigeerd... om jouw eigen aura... jouw eigen uh, oormakief... Ja, binnen te laten... Komen. Het is altijd binnen, maar wij voelen dat niet. En de hele bedoeling is dat wij moeten ervaren het hele pakket, onze hele gemartheekun, moeten wij persoonlijke gemartheekun, moeten wij binnen hebben. Daarom, wanneer wij hebben zo'n toestand van Gadlood, een telekens Gadlood, dan komt er het licht Gadlood, komt het duwen pushen aan de tabur. Ja, in de taboor van de parcoof. Dus in het lichaam van de parcoof. Die, die pusht tegen de taboor. De, de plaats van de taboor. En daar hebben we aan de andere kant, dat is dan or, orpnimi, let op. Orpnimi, die komt tot de taboor, ja of niet? En daar kan verder kan die niet komen, want daar zit de massage. Malchut de malchut van het lichaam en die laat hem niet nog dieper gaan. Ja, dat is dan de, tot hier en niet verder. Dat is de malgoed, de malgoed van de tab van het lichaam. En dat is een punt wat, wat steeds wordt uitgedund. Deze punt, dus malgoed, de malgoed van het lichaam. Hoe? Orpniemie, het licht, het innerlijke licht, wil binnenkomen, komt binnen in de klie waar de klie de kracht heeft om hem binnen te laten en wat de geen, waar de klie geen kracht heeft, blijft buiten. Ja, dat is dan oormakief. Dan komt die oormakief. En oormakief weet, weet niet, interesseert zich niet. Het is krachtiger dan ik, dan ik mijn kilim. Dat licht is altijd krachtiger. Licht heeft, licht heeft kilim gemaakt. En licht is niet geïnteresseerd in mijn berekeningen die ik maak van mij wacht maar, ik, ik heb morgen een vergadering, ik, dat is, ik maak ik mezelf berekeningen. Maar licht wil bereken, maakt geen rekenschap, houdt geen rekenschap. Mee. Het licht oormakief gaat pushen tegen die tabor, goed opletten wat ik zeg. Tegen die tabor, dus tegen die tabor van de andere kant, van de onderste kant, daar waar geen licht is. Geen licht orpnimi is, geen innerlijke licht. Iedereen begrijpt niet waar het is. Onder de tabor van jouw tien schilder. Eigenlijk vanaf de navel en naar beneden. De... Van binnen. En daaruit komt die, daar komt die Ormakief. En hij wil binnenkomen. Ormakief wil binnenkomen. En. En uh, die pusht dan. En dan is. De. Innerlijke licht, innerlijke licht is genoodzaakt om eruit te komen. En dan wordt het weer katnoot. Weer katnoot. En dan weer komt iets, iets, iets meer van dat oormakief binnen. Totdat helemaal, alle, totdat jij in staat bent om al het oormakief van jouw persoonlijke oormakief te ervaren. En daarom is het niets anders niets meer uh, prezenswaardiger is, ook in de ogen van Hashem, als het individuele werk van de mens. Die alleen werkt aan zijn eigen oormakief, zijn eigen aura moet het binnen naar binnen komen. Want dan ben ik, hoe meer ik het doe, hoe meer breng ik leven in deze wereld. In mijzelf en ook in de schepping. Dat is alles wat dat is een hele, hele genie hoe de schepper deze wereld heeft en ons als partners heeft opgemaakt. Uh, Iedereen begrijpt het? Dus, dus al die, alles wat ik gedaan heb blijft altijd goed. Maar stel dat ik iets fout doe, wat gaat gebeuren? Als ik, op, als ik Gadloed veroorzaak. Wat betekent dat? Wat doe ik aan de hogere wereld? Als ik Godloed krijg, betekent dat een hogere ten aanzien van mij ook Godloed verkrijgt. Dus wie is dan de hogere ten aanzien van mij? Zoon. Zoon. Wij zijn uh, kinderen van zoon. Ja? Dus de zoon moet Godloed verkrijgen. Als ik Godloed verkrijg in mijzelf, dan betekent dat ik ook veroorzaakte aan de zoon Godloot. Als ik nu iets doe wat niet goed is, of minder goed is, ik bedoel, iets fout of iets een zonde ofzo, wat doe ik dan? Ik veroorzaak daarmee dat de zon komt terug naar hun katnot. Wat betekent de zon komt wat De zon dan betekent, zeer en pijn krijgt weer terug zijn zesverwoord, ja, zestiende ja, zes tienden in plaats van de tiendsverrot. Zes tienden alleen gegatnehi in plaats van tien. En de noekhofer krijgt weer één tiende. Alleen ketter en, en de rest valt weg. Afhankelijk van de kracht, van, of de kracht ook van de negatieve handeling wat ik doe. Maar betekent dat dat wat ik al op mijn rekening heb, dat dit verloren gaat? Absoluut niet. Alles wat ik goed gedaan heb, daarvoor blijft bestaan. Voor eeuwig. Alleen wat ik nieuw heb gedaan, dan voel ik het dat in deze toestand van nieuw voel ik dan dat, uh, omdat ik heb dat veroorzaakt, dan zie ik dan ook de zon komen in Katnoet. En dan ervaar ik dan, dan komt er geen licht, dan ervaar ik alleen maar Agoraym, achterkant of nog niet eens. En dan natuurlijk, dat voelt als duisternis, et cetera, totdat ik weer eruit kom, en ga ik verder mijzelf corrigeren. Is er uh, voor een mens sprake van vlucht? Kan een mens vluchten van, oké, okay, één keer, twee keer, dus, uh, maar kan een mens uiteindelijk uh, ontlopen deze weg? Nee. Iedereen hebben Waarom? Die aura die boven jou hangt, die moet je nu of later, liefst zo gauw mogelijk, die moet je wel laten binnenkomen. Dat kan je, andere, kan je niet doen zonder je kelim te corrigeren. Begrijp je dat hoe dat zit? Er is niemand, iemand, de boosdoener die ook heim moet, verplicht is om zijn oormakief binnen te laten. Daarom zie je dat geen dictator, geen, zelfs kleine dictator, kan niet gelukkig zijn. Omdat hij bedrukt zichzelf. Zijn hart is bedrukt. Hij laat zijn oormakief niet binnenkomen. Hij staat zichzelf in de weg, zijn eigen geluk, zijn eigen vervulling in de weg. Waarom? Voor wat? Voor een beetje aardse macht. Voor een beetje aardse behagen, genietingen, weet ik veel, eerbetoon, wat dan ook, iets wat onbedoeldigd is, ten aanzien van zijn eigen persoon. En nu gaan we verder. De regel 5. En nu, luister, hij vertelt iets geweldigs, eh, uh, Iets geweldigs wat uh, wij moeten goed begrijpen. Hoe dat, wat de manier waarop de zoger is opgebouwd. Soms horen wij van de zoger die vertelt iets een verhaal. Zoals in dit geval is: dat Rabbi Lazar ging ergens naartoe naar zijn. Wordt het hier gezegd? Nog niet. Oké, okay. ja, die ging ergens naartoe naar zijn schoonvader. Op bezoek om zijn schoonvader te zien. Wat heeft dat te maken? Wat hebben we ermee te doen? Terwijl de haar net, zo, net zoals de Torah, geen woord vertelt, geen woord, geen teken geeft dat het overbodig is. Oké, okay? wat betekent dat? En dan zullen we heel, met heel andere ogen keken naar die verhalen van de zoger, of verhalende uh, aspecten van de zoger. En nu, let op, en het bijzondere deze les is, is onthulling wat die geeft. Vijf. We zesho, we zesje, gaat over. We zesho meer. Nacht Rabbi Lazar, we rabbi Abba zes, we school. En nu keerde terug tot die. IJsseldrijver. En hier zit iets fenomenaals. Dus probeer volledig te luisteren en te horen met de absolute, absoluut halbare concentratie. Want hier zit ook de, het principe van het begrijpen van het geestelijke. Hoe zit het hiermee? We zijn en dat is wat hij zo gezegd van de regel 5. Nacht door Rabbi Lazar, Rabbi Lazar en Rabbi Abba daalden af, dus van hun ezels daalden af, zes winnaarskoe en ze kusten hem, deze eiseldrijver. Denk je dat dit, dat de, wij zijn zo geneigd zijn, dat die twee, twee heren, die, die stappen dan uit zijn ezels van de ezels af, en die komen naar die, naar die smerige, uh, stinkende, ijzeldrijver en die gaan hem kussen, wat is dat nou, zou dat kunnen, zou dat mogelijk zijn, dus dat is dan, dat is dan pracht. en dan zou dat gewoon, wat men leert dat, dat soort dingen, dat men denkt ja dat het zo, hoe aardig waren ze, hoe, ja hoe aardig, hoe moreel waren ze, zo goed dat, en zij zagen, kijk, dat zij zagen dat die ijzeldrijver meer wist dan hen, dan gaven ze hem eer. Zo, ja. so, dat is dan the de normaal wat een religieuze mens zou dat zeggen. Nou, kijk nou, kijk nou, hoe geweldig, uh, hoe geweldig moraal hebben zij, hoe geweldige mensen zijn Let op. En nu, let op, want hier in dat, in dat stukje zit eigenlijk de, het, het basisprincipe basis hoe het geestelijke moet je benaderen in, in heilige boeken. Trouwens ook in de Torah, precies hetzelfde. Precies hetzelfde, dezelfde de methode bij het leren, bij het lezen van de Torah. Wat wij nu gaan leren, nu dat stukje, zal je moeten toepassen steeds bij het leren van de Torah. Goed, goed op. Dus zij stapten, uh, dus zij daalden af van hun ezels, letterlijk vertaal ik dus niet. En zij kusten hem, die ezeldrijver. Zes. Huh? Ezeldrijver. ja. Yeah? Oké. Okay. Dubbele punt. Obygdele Amsikh shikh biur Maar. Zeven. Shelefanenu. Mouchragh Ani. legalot ijoter gajnian haze acht szef hagu de taien hamri zes na de dubbele punt u om door te gaan met de uitleg van de mamar van deze van dit artikel, dat voor ons ligt. Dat wij leren dus. Mochra, uh, chani, legalot, joter, dien ben ik genoodzaakt, zegt hij, net op. Om meer te onthullen de kwestie, deze kwestie, acht, chel hahu, de hamre, van die, van die, uh, persoon die van die die uh, die die de ezels dreeft, dus de ezeldreefer over hem, let op. Wat Shehai Orha, Nijen, de Azwe Rabi Elazar, rabbi Abba, ei nokepshuto kin. Ella, hoe orach tzadikim ke or nega, holech, we or, we or, ade nachon, ayo. De regel acht, kwitte da, en weet. Schei de Azle dat die weg, waar Rabbi Lazar en Rabbi Abba erop gingen, ja, erop gingen, en ook op is niet eenvoudig uh, op te vatten zomaar, dat zij gingen daar ergens met op materiële weg beginnen. gingen. Eila. hoe zoot, maar dat is het geheim van wat geschreven staat in de misle in de spreuken van Salomo, Salomo, Solom, dat Dalit 4, Perk 4, wat er daar staat geschreven, dat Orach Tzadikim, let op, de weg van de rechtvaardigen is als licht, naga Neg, als licht, dat schitterend schittert uh, over de weg. <coughs> dat is de weg van de schreven. We oor ad nachonayom en het licht en het en is licht tot nachonayom, tot de ochtendroos, zoiets. So Dat is de weg van rechtvaardigen. Punt. We amro. Shehalach lir oot. We amro. Shehalach lir oot. Eh... Uh, valov, et rabbi Yossi, bij rabbi Shimon ben Lakunia Hamavi, jez base tertin Remes, les shiur Hamadriga shayu om as let op. We hebben zo iets al een klein beetje al eerst eerst gehad. Ten aanzien van de Kraptreden van rabbi Shimon ja, en rabbi Elazar in het verleden. Maar let op wat hij ons vertelt. Wamro, en hij zegt, Shehalach, uh, de, uh, de Zoger zegt, gebruik de woorden van de Zoger zegt, in deze onze Zoger. Shehalach liet rood dat hij, rabbi Elazar, ging om. Te zien. Rabbi Josie, de zoon van Rabbi La, de zoon van Laconia, zijn schoonvader. Dus Rabbi Elazar vertelde, ook, de zoger vertelde, dat Rabbi Elazar met Rabbi ging, met Rabbi Abba ging om zijn, ja, om de schoonvader van Rabbi Elazar te zien. is bazer Remes, let op wat hij zegt ons. Er is daarin, in deze woorden, zijn er uh, een toespeling, een hint. Lesheure Madriga op de mate van de traptreden, geestelijke traptreden, Shahajou Mdimbaas, waar, waarin zij zich toen bevonden. Dus wat hij beschreef over de schoonvader ging. Hij ging bezoeken. Daar zit de hint op, op voor ons om om te laten zien op welke geestelijke welke geestelijke eh, traptreden hij zich bevond. Let op. Ki aziran pin yeshlo abu hem, Abouhima, alleen. Voordat ik, ver, voordat ik verder ga, ik zal even iets vanuit andere kabbalistische bron vertellen, zoals bij Ari, dat de weg, eigenlijk de rechtvaardigheid hier op aarde, die zijn let op, erg belangrijk, die zijn Merkava, die zijn de wagen, de dragers van de zon. Dus duidelijk, die zijn de dragers van de zon, van de etziel. Het is belangrijk, dus goed opletten. Alles wat je hoort over de rechtvaardigheid in de Torah, allemaal zijn dat de zielen die zich niet aan die, alleen maar zichzelf brengen, brengen in overeenstemming met die zon. Hoe de zon functioneert, zo zij functioneert. Dus zij zijn de dragers van die, van die krachten van de van ook. Daarom is het voor ons cruciaal om te leren van hoe dat zich de zon, hoe zijn gestructureerd en de eigenschappen daarvan. Let op. En nu ga ik verder. 14. Wie heeft een iran Want deze iran Je schlo abel, iemand, Let op. Volledige concentratie. Dan zal je het ontvangen. Wat hier staat, is eigenlijk alleen wat, wat hier staat, een half pagina, is al geeft een enorme mate van. Die potentie waarbij je jouw oormakief, jouw aura, binnen laat komen. Op een geweldige, snelle manier. Daar gaat het om. Snel en doeltreffend. Kijk, Zieran Pien, want de Zieran heeft zijn eigen Abu -hima. Wie is de, zijn eigen Abu -hima? Wie staat boven de Zieran Pien? dat is Dus die heeft ook Abu -hima. Voor ons, wie zijn aboehima voor de mens? Zoon, ja, ze iranpien en nuke. En ze iranpien zelf heeft ook, ze Hij heeft zijn eigen dus zijn eigen vader en moeder. Opletten. Ze hem line alleen, die zijn de hogere aboehima. Dat zijn zijn vader en moeder. Punt 15. Gam jeslo, ah goed, dit is geweldig. Gam jeslo, abab wijima sheli SHTO Shehem jesut. Goed opletten. Hij heeft, deze iran pin heeft ook, nog, let op, de vader en moeder van zijn vrouw. Wie is zijn vrouw? Zeer Nukwa. Ook zij heeft vader en moeder. Ja of niet? De man heeft zijn vader en moeder. En de vrouw, zijn vrouw, heeft ook haar eigen vader en moeder. Wie is nou de vader en moeder van zijn vrouw? Dat zijn eerste. Ja, eigenlijk. Zeer en Pien hoger is dan de Nukwa. Ja? Die zijn precies zo so opgebouwd. Let op. Zeer en Pien en Nukwa zijn even precies hetzelfde so opgebouwd zijn als hun ouders. Als Abou en Yeshud, Eigenlijk op dezelfde manier. Dan de vader en moeder van de Zeyranpien, dat is de hogere Abou en de Abou van zijn vrouw, van de Nukwa, oftewel de, de schoonouders, de schoonouders van de van de, van de and peen, dat is Yeshud. Oké? Okay? En je kunt kijken. Утхила масика заиропинлы обуима шель ануква заифин шело шем гишсуд гай де гайну аникра могин денешама абсолютной концентрации музыни мир данвать ето не би не иргвам гам это тебе к заехт застил детупа и неу оферет нивофан раби Elazar, waarover geschreven wordt. Uthila en eerst Masiga ze iranpin, U you spreekt over ze iranpien, want de mens is net zo so rabi. En Uthila, nog een keer. Uthila Masiga ze iranpin, en eerst ze iranpin bevat of bevat bereikt. Aboima van zijn nukwa. Zerenpint, eerst Zerenpint, en die groeit, die wil hoger, die ontvangt van boven. Van wie ontvangt die dan eerst? Van Isus of niet? Ja, en dan pas van de, van de Abuwima, de hogere Abuwima. Dus dat is wat hij zegt ook. Dat eerst Zerenpint bereikt uh, Abuwima, de vader en moeder van zijn Nukwa. dat die zijn Isus. Dus. De haino, dat wil zeggen, Anikra, anikram, anikram mochin de neshama. Dat wil zeggen, de mochin van de neshama. Nog een keer, goed opletten. Dus, Zeiran Pin. Nu, zeiranpien, die moet mochin ontvangen. Die op zijn eigen plaats heeft geen mochin. Alleen een beetje ontvang je dan een beetje chassadim van de Abouim, maar dat is niet genoeg voor hem. Die ontvangt op zijn plaats wat? Zerampien, wat ontvangt op zijn eigen plaats? Wat is Zerampien? Zes Viroot, ja. Hagat, nehi. Wat ontvangt hij dan als Zes Viroot? Neffisch roog, nefesh. ja of niet? Nehi is nefesh en uh, Hagat is roog. Dus op zijn plaats heeft hij alleen maar nefesh roog. Het is niet genoeg. Voor hem is het absoluut genoeg. Maar hij moet het. Hij heeft verhouding met, die, met zijn vrouw, met die noekwaar. En zij wil, zij ze wil, ze zegt, het is, is jouw hu huis en ik ga niet wonen in jouw huis. Het is, het is, een, het is een troep, het is helemaal niets in jouw huis, het is geen huis. Het is een, uh, een, een, een, een, huh? een staal, precies. Het is het, het is het, het stinkt en alles. Ik ga er hier niet wonen, dus hij zegt, oké. Okay, dan gaat hij gelijk, anders gaat hij nog bijbandjes doen, bijbandjes, alles, et cetera, et cetera. Dus dat is wat hij ook zegt. Dat hij eerst bereikt, bereikt de aboehema van de... Hij eerst dus de vader en moeder van de jishzut, want dat is de volgende, de hogere over, over hem. En dat is, uh, daarmee verkrijgt hij ook, wat nog verkrijgt je dan, zeer hij he heeft nu neverschen roer, en nu steekt die op aan de rechterkant van de Yisut. Daarom ontvangt hij wat? Yisut is wat? Bina? Wat ontvangt je welke licht? Neshama natuurlijk, de volgende Neshama. Dus hij eerst, Ziran eerst altijd ontvangt, eerst morgen de Neshama. Ja, omdat de man is nu opgestegen en die Nukwa, zij Nukwa, die komt bij hem, en die zegt, nou, kijk nou, kijk nou, de kinderen, die willen eten, dat, die willen naar school, naar muziekschool, et cetera, et cetera, oké, okay, oké, okay, oké, okay. die zegt, die steekt op, die doet inspanning, je gaat harder werken, die gaat inspanning leveren, en die komt nou naar de Iersud, dus hij naar de plaats, waar hij ook neshama ontvangt, Mogen de neshama. Maar, ja, en dat is dan de toestand van de Jirsut, duidelijk. En dat is dan de Jirsut. We achar ka... Kijk nou wat hij zegt verder. Dus eerst ontkomt hij naar de Jirsut. En Jirsut is de vader en moeder van de Nukwa. Herinner je nog, de Nukwa ontving haar Chokma war Van de Twona, ja. Wanneer de Nukwa omhoog sta, stijgt, dan ontvangt zij, zij van de linkerkant van de Jirsut Chokma. Maar. maar dat is dan niet genoeg voor haar. Dan komt ze nog een keertje omhoog. Dan heeft ze ook chassadim en dan is het... Maar dan de abo, de vader en moeder van de... Let op, goed opletten, de vader en moeder van de noekwa... Dat die zijn jirsut. En de vader en moeder van de... Ze, waarom? Dat is aan de linkerkant. De noekwa is ook aan de linkerkant. En daarom is ook dan de linkerkant. Boven haar staat de jirsut de in het algemeen. En aan de rechterkant staat... Zijren pinnen boven hem, aboima. We acharkach en vervolgens. Ole le madriga terga woha u le aboima nekentin shell ats mo. She hem, aboima lain, anikraim, mochim de Let op, de volgende. We acharkach en vervolgens. We spreken nu over de en pin, dus niet over de nook. Dus een distress, die stijgt altijd op van de rechterkant. Hè? Goed opletten. Met de malgoed hebben we toen geleerd van de linkerkant. En van de rechterkant De en pin stijgt omhoog. En we dus hij stijgt op eerst waar naartoe? Naar de boven, naar de jirsut, naar de, naar de plaats, oké, okay, naar de plaats van de... Uh, Israëli Saba, natuurlijk, naar de rechterkant, maar, maar toch wel. Waar Karkach. Let op, nog een keer. Waar steeg die op? Naar de IJscht, naar welke plaats? Rechts of links? Zerenpien. Rechts natuurlijk, Zerenpien. Zerenpien is rechts. Nukwa is links. Nee, nee maar hier, kijk, Nukwa en Zerenpien. Als Noekwa steekt op, samen met de zeer dan gaat zij naar de, naar de linkerkant. He? Via de linkerkant, zij gaat bekleiden wie? Tvona. Iedereen herinnert zich, Dus de linkerkant, de vrouwelijke kant, altijd overeenkomst naar regenschappen. Ook hier, toen ik de vraag had gesteld, altijd kijken nou, wat is de overeenkomst naar mannelijk Mannelijke steekt op naar de mannelijke, vrouwelijke steekt op naar de vrouwelijke. He? dus als het we spreken van zeer en dat is manlijke en die steigt op naar de naar de ischstut. en jistut heeft rechts en links israel saba is rechts direct. en Tuna is links naar wie steigt die op naar manlijke naar israel saba dus hij steigt op naar wie naar wie naar, de, naar zijn Schoonvader. Ja of niet? Ja of niet? Iedereen ziet het? De, het is, is dat zijn vader? Nee, omdat Jirsut is, dat zijn de ouders van de Noekwa. Want Noekwa heeft die gogma nodig. Ja of niet? Beide zijn ouders van de Noekwa. En zijn ouders zijn hoge aboeïmen. Dus echte aboeïmen. Dat, zijn, dat zijn, zijn zijn ouders. Want hij is een stukje hoger dan de Noekwa. Eén trapje hoger. Ja of niet? Dus als hij stijgt nu op. Van zichzelf. Hij is alleen maar zes verrood. Hij heeft alleen neffen gedroog. En nu stijgt hij op, op. Op aanvraag. Ja, zij drinkt op. Die mag goed. De kinderen kinder huilen. Ja. Die willen wel. Die willen. De ene wil. Die wil de die die die skatepoort. De andere wil iets anders. Dus hij komt naar de vader. En die steekt op. Dan die zeer Ook. Die stijgt op naar de rechterkant. Weerst naar de. Hier staat, maar naar wie? In overeenkomst naar eigenschap. Hij gaat niet naar de schoonmoeder. Hij gaat direct naar de schoonvader. Alles moet doen. Ik nou ook hier op aarde. Als er bezoek wordt gebracht naar de ouders. Ja, naar de schoonouders. Altijd dan de man die... Ja, de man... Ja, de... Ja, de je. De, de, de, de, ja, de, de, de man van de dochter. De schoonzoon. Met wie gaat hij dan direct praten? Gij een borreltje, direct gaat hij naar de schoonvader. Ja, of niet? En and de ander, yeah. ja. En, David, En, David en de En de noekwa, die gaat naar... en yeah, zij gaat naar, naar haar moeder, naar de moeder natuurlijk. Ja, yeah, iedereen begrijpt het? Dus, dat is ook hier ook zo. So, dus hij steekt op naar de... Naar de... Hier, zo, dat wil zeggen, hij komt. Hij steekt op... Uh, Zeg maar mijn toevoeging. Naar zijn schoonvader. Naar Israël Saba. We kachen vervolgens. En dat is nog niet genoeg. Want hij krijgt nu. Zeren Pin krijgt alleen wat. Licht neshama. Mochende neshama. En zij heeft nodig. Hij, heeft, hij, is zelf, hij krijgt zelf chassadim. Maar hij heeft nu uh, neshama ontvangen. Neshama is chassadim. Ja, of niet, hij moet nog je ontvangen, gaia dat is wat, zij lust gaya. dus hij moet ook je halen eh? dus, agar kagen vervolgens olele madrigayo wo, hij steegt op naar een nog hogere traptreden oma sigle abo ima smo. en bereikt zijn eigen uh, geestelijk ook bereikt zijn eigen ouders Shehem Abou Yim alleen, die zijn de hogere Abou Yim. Zie dat de hele familie wil leren, die hele familie. ani Krayim, Mochin de Chaia, dat hij zei dat dat heet Mochin de Dus welke Mochin de Chaia? Abou Yim staan op welke plaats? Ten aanzien van de Arikan Nou? Welke, welke licht is daar? Welke licht lichtgaaien is daar? Zij staan, zij staan, zij bekleden het lichaam van de arihantpin Ja, niet het hoofd van de arihantpin Ja of niet? Maar het lichaam van de lichaam van arihantpin Daar waar Abu Yima staan. Dus alleen maar de wak de van de gaaien, alleen maar zestienden van de gaaien. Eigenlijk niet het hoofd niet garde de want op de plaats, waar staat de abuweima, die bekleden de hagat Ja, heset vorat je van de arich Het lichaam van de arich dus pin. Dus zij ook dan zijn pin verkreeg dan ook het lichaam zestiende van het licht haaien. Oké, dat is alles wat we kunnen ontvangen gedurende uh, zesduizend jaar. Niet meer. 6.000 jaar kunnen we alleen maximum dat ontvangen. Maar gar niet, dus echt licht. Uh, dus, dus, wat betekent uh, gar van de gaaien? Tot en met neshama van de gaaien. Dat mag ontvangen worden. Maar gaya de gaaien en jehida de gaaien niet. Dat is de tweede keer. En nu, we pauze, ja. You woke